Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Iraanse regering wil met strenge maatregelen nieuwe demonstraties voorkomen. Maandag is de Dag van de Student. Een dag waarop de laatste jaren vaak tegen de regering is gedemonstreerd. Afgelopen weken zijn volgens mensenrechtenorganisaties tientallen studentenleiders opgepakt. Buitenlandse journalisten mogen de komende dagen niet in het centrum van Teheran komen. En mogelijk gaat de regering het mobiele telefoonverkeer verstoren. In Soudaan zijn voor de tweede keer in twee dagen buitenlandse vredesoldaten gedood. Twee militairen uit Rwanda werden doodgeschoten... toen ze water vervoerden naar een vluchtelingenkamp in de regio Darfur. De daders hadden het mogelijk gemunt op de voertuigen van de militairen. Vrijdag kwamen ook al drie Rwandese militairen om het leven in Sudan. Ze werden doodgeschoten toen ze een watertransport escorteerden. De Rwandese troepen in Sudan werken voor een gecombineerde missie van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. In de stad Nottingham in Midden-Engeland is een anti-islambetoging uit de hand gelopen. De politie pakte elf betogers op die door een politiecordon probeerden te breken. Het zijn leden van de English Defence League die zich richt tegen de orthodoxe islam. In Nottingham was ook een tegendemonstratie van antifascisten. In Italië zijn 19 kostbare kunstwerken gevonden van de oud-topman van Parmalat. Dat zuivelconcern ging in 2003 bijna failliet door boekhoudfraude. En topman Tansi werd veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij ontkende dat hij kunst verborgen hield voor de fiscus. Maar bij huiszoekingen zijn schilderijen en tekeningen gevonden ter waarde van zo'n 100 miljoen euro. Tijdens wereldbekerwedstrijden in Calgary heeft Elma de Vries voor het eerst in haar schaatsloopbaan een medaille gewonnen. Ze werd op de 1500 meter derde met een tijd van 1,54-55. Het goud was voor de Canadese Groves en het zilver voor de Canadese Nesbit. Irene Wust kon de stijgende lijn van de afgelopen weken niet vasthouden. Ze werd twaalfde. Het weer vanuit het zuidwesten regen. De temperatuur daalt tot zo'n 7 graden. komende dag periode met regen, maar ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 11 graden.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 Ja, we luisteren nu naar twee uur van de Nightwalk en met uh, het stukje zoals ik al beloofd had, aan de live set. We gaan het hele, we twee uur gaan we naar luisteren. Onder de live set misschien nog een stukje door, gaan we nog even jullie vervelen en kwellen met wat nieuwtjes. Maar de live set uh, ja, is genaamd Massive Hardcore Italian Freaks mixed by the Predator, Een van mijn favoriete hardcore DJs op Engelfish Naden. Dat blijft voor mij op nummer 1. Heb jij een andere mening? Laat dat dan even weten. Mochten jullie het nummer weten. 57 7 In ieder geval 0-2-3 Ik herhaal 023 2 3 5 I'm a billionaire, like a nuclear bomb I a ball What the- What the- like the- And nothing gonna change, my style should be Hall of Fame Check the arrangement, no half-stepping check, check, check, check out my melody like a nuclear bomb. CRIMINAL <laughs> Take a look behind the scenes, corruption and greed is commonplace routine. The most influential men, got influential friends, and I'ma put the squeeze on all of them. Dirty politicians, dirty judges. Some dirty cops. Who's the real criminal? Feel <laughs> free. I'm <laughs> Drives membranes insane. Oh yeah, I'm in the fast lane holding candy. Here, do not repent They are bound to live an in infinite consecutive executive life sentence Look my face, you see that hard shit. Yeah, huh. No weapon formed against me shall prosper. And every tongue that rises against me in judgment, thou shalt Preach. condemn. For this is the heritage of the servants of the Lord. And that righteousness is of me, said the Lord. Amen. Lord, give me a sign. Let's go. Ik onderbreek deze liveset heel even voor een uh, zeer uh, gevonden mop... van uh, ja, een van mijn uh, Nightwalk uh, sidechicks, om het zo te zeggen. En uh, ja, gestuurd door uh, onze moppenmaster moppen zelf, Oscar. Hey, Dit ligt lekker. Dit is waar hij is goed voor is, jongens. Echt, hè? Ja. Anik uh, gooi hem er de vinger, zou ik zeggen. Oké. Okay. Nou, van Oscar ontvangen... Ja. Oké. Okay. Dit is het verhaal van een echtpaar dat al 26 jaar gelukkig getrouwd was. De enige irritatie in het huwelijk was dat de echtgenoot zo'n vreselijke gewoonte had om 's ochtends bij het ontwaken vreselijk harde en stinkende scheten in bed te laten. Het geluid maakte zijn vrouw wakker, de geur sloeg op haar ogen en zorgde ervoor dat ze telkens boven de lakens aan lucht moest stappen. Elke ochtend smeekte ze hem weer om te stoppen omdat ze er ziek van werd. Maar zei dat hij er niet mee kon stoppen, omdat het een natuurlijke gewoonte was. De vrouw zei dat hij maar naar de dokter moest gaan, omdat ze bezorgd was dat hij op een dag zijn ingewanden eruit zou schijten. Maanden gingen voorbij en de man ging maar door met zijn vervelende gewoonte. Tot op kerstochtend de vrouw een kalkoen aan het rijden was, voor het kerstdiner. De man lag boven in de slaapkamer nog te slapen. De vrouw had de ingewanden uit de kalkoen gehaald en in de schaal gedaan. En opeens kwam ze met gemene gedachte in haar ogen. Ze pakte de schaal en ging naar boven waar haar echtgenoten op lag te slapen. Langzaam trok ze de lagen tussen zijn pianoboek naar beneden. En ledig door de schaal met kalkoen ingewanden in zijn broek. Even later hoorde ze haar echtgenoot wakker worden met het gebruikelijke waaien van zijn scheten... ...gevol door een bloedstollende kreet en het geluid van naar de badkamer. De vrouw kon zichzelf niet meer inhouden en rolde over keukenvloer voor het lachen. Maar ongeveer 20 minuten later kwam de man naar beneden... Uh, in zijn bloed pyjamabroek pianobroek met een hysterische blik in zijn ogen. De vrouw weet op haar lippen. Terwijl ze hem vroeg wat aan de hand was. Schat, zei hij. Je had gelijk. Al die keren dat je me waarschuwde en ik wilde ook maar niet naar je luisteren. Wat bedoel je, zei de vrouw. Nou, jij zei altijd dat ik op een dag mijn eigen wandelen uit zo schijt, en laat zou scheiden. Wat is vandaag gebeurd? Maar met hulp van God en een flinke hoeveelheid vaseline en deze twee vingers heb ik het allemaal weer terug kunnen stoppen. <totstuken> God zo. Nou mannen, mochten jullie last hebben van uh, ja, een over, uh, nogal speelse maag en ja, je doet een beetje aan Thanksgiving of je, ja, je vrouw is nogal met eten bezig, geloof niet alles. Mike. Dit bewijst me. Tuurlijk wel, je moet vrouwen altijd geloven. Vrouwen nou! Zijn levensgevaar. Dat is trouwens niet waar. Mijn e e moeder je, zei. Ik achter me, Ja, dat weet ik, dat ik vrouwen niet. Vrouwen moet over. je niet altijd geloven. Moeders maken hun kinderen wijs dat Sinterklaas bestaat. Bestaat die lul? En even heel hard, nee! Maar eigenlijk wel, maar het is niet meer. Sorry dat ik. Vertel. Nou, dat zeggen dat je je weg Ja. Nou, eigenlijk moet je hem dan zo doen. Ze leren je praten, ze leren je lopen. Zodat ze in het vervolg tegen je kunnen, zitten, tegen je kunnen zeggen van stil zitten, en je smoel houden. Ja, maar ja. Dat is ook nooit goed. Ja. Nee. Ja, aan de ene kant. Wat is eigenlijk wel goed in dit hele leven? Want overal word je ziek van. de ziektes krijg je al als je iets verkeerd eet. Genieten van het leven. Ja. Nou, zelfs dat schijnt niet goed te zijn. Denk ik. Nee. Dat bedoel ik. De drie leukste dingen in het leven doen we ook allemaal niet te vaken. Ik heb nog geen boompje in mijn achtertuin. Nee. Dat dus ja, heb ik nog niet. Dus Jantje Smit en u scheidt aan het tuintje in je hart. Ja! Draai maar. Van Jan Smit. Nee. Nee. Doe maar wel. Nee. wel. Nee. Nee. Wie ons dan? Gaat hij? We zijn uh, ja, ja ik, heb, ik, heb, ik heb wat beloofd aan het begin van de avond. En, uh, als ik nu woord breek dan ik andere mensen me eraf. Wie dan? De mensen die nu op dit moment, uh, zeer gefascineerd luisteren. Zoiets, ja. Mama, mijn mama. Nee, Mikey mama. Mijn mama ook. Ja, mama ook. We gaan verder luisteren naar de set die ik had beloofd. Mass Hardcore Italian Freaks, mixed by the Predator. En uh, we komen waarschijnlijk later nog heel even bij jullie. Maar we gaan nu verder luisteren. Spittas. Ja, we gaan even uh, met de live set als uh, filletje Gaan we even door. En uh, ja, ik heb hier net uh, ja, mijn, mijn ja, pornstar hier gekregen. Ja. Mijn sexy lexie, yes. mijn lekkertje. En Niek is er ook... oh, zit er. <laughs> Dat ben ik. Oké. Okay. Ik heb uh, ja, een uniek bij hem die wil even ja, iemand toch wel even een beetje ja, de groetjes doen. Niek, doe even wat je leuk vindt. Tony, een lekker ding. De groetjes. Kusje van Aniek. En de groetjes aan Sjak en Jan hakken Ja, we gaan even lekker Hunkke. hakken bij de disseltjes thuis. En uh, we gaan nog even lekker tot één uur door. Ik hoop dat het bevalt. En uh, ik hoor het vanzelf wel. We gaan door met Massive Hardcore Italian Freaks. Mixed by uh, The Predator. Dat zegt het al. En geen zorgen. Dit hoort ook bij het nummer. De mensen die Underworld 3 hebben gezien, Rise of the Lycans, moeten zo even goed blijven luisteren. Want uh, een van de favoriete teksten in de hele film komt er straks in voor. En ik denk dat jullie wel met mij eens zijn met wat hij straks zegt. Nog steeds Nightwalk, tweede uur Mass of Hardcore, Telling Freaks, mixed by The Predator. We gaan tot 1 uur door, en ja. Even hokken! You get's natin, Satan. hardcore, civilians, kill more children, letting history take its course over the graves of the nameless. We pledge resistance. We pledge alliance with those who have Ja, terwijl we nog even luisteren naar uh, ja, Mass of Hardcore, we gebruiken hem ook gelijk even als filler... ...zijn we alweer uh, bijna bij het einde van alweer een Nightwalk-aflevering beland. Ja, dat was hem weer, hè? Jeetje, Mina zeg. Maar ik kan zeggen, wat je wil het is wel hakken de vanavond. Ja, ja, dat is echt wel even, even, even lekker. Lekker rustig. Je knallen je oren er niet uit, zoals bij Tunderdome. Ja, nou, we staan nu niet op het Ah, nou, Dit is een soort van mini-Thunderdome. Nou, Volgens mij moet je binnen zijn voor de, voor de muziek hoor. Ik <laughs> weet yeah. niet of jij ja, bovenop het dak wil gaan staan, maar uh, het lijkt me best lachen trouwens. Ik ga best met je mee als je dit doet hoor, Oké, oké, deel, deal. deal. <laughs> nou jongens, we, zoals ik net al zei, we zitten aan het, uh, ja, aan het einde van alweer een Nightwalk. Volgende week hebben we Radio Mario weer. Yep. Die uh, ons gaat entertainen voor, uh, via de radio. En nou uh, ja, mijn Nightwalk crew voor vanavond, uh, Aniek. Nog steeds ergens in leven, toch ook wel moe denk ik. Oh, ik ben helemaal gaar hè? Lekker hoor. En Jilles... Uh... Die zit heel erg lekker. Ja, dat hoor ik, ja. Dat is ook aan ja dromen stem een gestemd te horen. Nou, we luisteren nog heel even naar dit uiteinde en dan... Uh, ja, tot oh, over twee weken is alweer. We, is hij nog niet afgelopen dan? Nee, nog niet. Jezus Christus, man. Nou, hij duurt in oh, nee, principe... Oh wacht, dat is een 59-jarige vrouw uit Amerika. Nou, bedoel ik <laughs> Alabama, bitch. Hé, <laughs> hey, jongens, tot over twee weken. We gaan nog even luisteren naar een stukje Mars of Hardcore. En daarna ja, zien we jullie over twee weken weer. En dan is Jan Frans er denk ik ook weer. Weet ik niet, misschien moet hij werken. En uh, waarschijnlijk ik ga ik volgend... Uh, over twee weken ga ik ook die andere live liveset ga ik draaien. Die is wel zwaar gemixt door Anger Fist himself lachen. Zeker. Ja, inderdaad. Wordt zeker lachen. Nou, dit was alvast uh, ja, de Mass of Hardcore Mix Italian Freaks uh, gemixt door de Predator. En uh, ja, tot over twee weken. Later. We'll be